Mark Visser met het NOS Journaal. In het hele land heeft de brandweer de handen vol aan vuurwerkbrandjes. Ook zijn er in verschillende steden auto's en containers uitgebrand. Exacte aantallen zijn nog niet bekend. In Den Haag was het korte tijd onrustig in de wijk Ippenburg. De ME is aanwezig en heeft een charge uitgevoerd. In Amsterdam en Rotterdam vieren tienduizenden mensen feesten op, het, op grote pleinen. Op het Museumplein in Amsterdam zijn volgens de organisatie 25.000 mensen afgekomen op een feest met DJ's en bekende artiesten. In Rotterdam was een grote vuurwerkshow bij de Erasmusbrug. Daar werden oliebollen uitgebeeld door burgemeester Abu Taleb. Op het Noordereiland bij de Erasmusbrug was het zo druk dat politie, de politie mensen wegstuurde. Ook in Europese hoofdsteden zijn veel mensen op de been om het nieuwe jaar in te luiden. In Berlijn kon er op, enkele, op het nieuwjaarsfeest bij de Rijksdag al om 11 uur niemand meer bij. De honderdduizenden mensen vieren daar feest. In Londen waren honderdduizenden mensen bijeen. Voor het vuurwerk bij het reuzenrad London Eye. En in Parijs is het zoals gebruikelijk erg druk op de Champs-Élysées. De Amerikaanse president Obama heeft zijn handtekening gezet onder een omstreden defensiewet. Terreurverdachten kunnen vanaf nu zonder proces voor onbepaalde tijd worden vastgezet. Daardoor wordt het onder meer moeilijker om het gevangenenkamp Guantanamo B te sluiten. En dat is een verkiezingsbelofte van Obama. De president heeft naar eigen zeggen de defensiewet met de nodige bedenkingen getekend. Hoewel ik het voorstel steun als geheel, betekent niet dat ik het met alles eens ben, al Obama. Verder worden er ook nieuwe maatregelen tegen Iran van kracht. Financiële instellingen die zaken doen met de centrale bank. ...van Iran krijgen sancties opgelegd. De Amerikanen willen het land zo straffen voor zijn nucleaire programma. Het weer zwaar bewolkt en lokaal wat motregen bij een graad of 10. In de loop van de nacht meer regen en meer wind. Morgenochtend bijna overal regen. Smiddags op veel plaatsen droog en misschien wat zon. Bij een middagtemperatuur van maximaal 13 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met nu De nacht.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 I'm uh a -huh. That's I'm a saint.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 steeds blijven Of gewoon een niet mezelf was Dat ik alles val was Wat jij was En jij was dan En dan nog steeds, wij dan nog steeds, wij van You said you felt so happy Ze de